Wie denkt dat monsters alleen in de oertijd bestonden en al lang uitgestorven zijn, heeft het lelijk mis. Als omroeper bij de publieke radio is het mijn plicht om u te waarschuwen voor een verschijning die elke dag opnieuw de kop opsteekt. Het monster Trotteldrom. Vandaag vertelt Marianne Lange het monster Trotteldrom, deel 1. Op een mooie zomerochtend zat heer Bommel voor het open venster de krant te lezen. Naast hem stonden versnaperingen en een verfrissing, en achter hem maakte de bediende Joost op geruisloze wijze de kamer aan kant. Oh, ik begrijp niet waarom iedereen naar vakantie haakt. Men kan zich nergens zo goed ontspannen als thuis. Wat jij? spijt mij, heer Olivier. Huh? Ik voel mij ontspan beter in onbekende landstreken, als ik zo vrij mag zijn. Onzin. Onbekende landstreken kan je ook wel uit de krant leren kennen. Hier lees ik bijvoorbeeld een interessant artikeltje over het eiland Trottel. Heb je daar ooit van gehoord? Niet zozeer. Nee. Maar het zuiden zou me wel lijken met u wel nemen. Uh, Trottel schijnt een heel leerzaam land te zijn. De gebruiken daar geven me veel te denken. Luister. Dag, heer Bommel. Uh, ik heb gelezen dat oh. de Albatros eergisteren in Rommeldam is aangekomen. Voelt u er niets oh. voor om eens een uh, zeereisje te maken voor uw vakantie? Ach, nee. Mijn hoofd staat niet naar vakantie, omdat ik behoefte aan rust heb. En kapitein Walgers is zo'n druk iemand. Daar, meneer. Zie je die overgehaalde steenklomp? Daar woont de landkwap Blommers. Dat is hem, kapitein Walgers. Popbol. Kom er maar uit, meneer. We zijn waar je wezen moet. En ik moet voort, want de albatros vertrekt vanavond. Dag, kapitein. Hé, hey, hallo, maatje. Je kunt me mooi helpen. Ik vaar hier rond met een passagier die ik opgepikt heb op het eiland Trottel. Breng hem even weg naar Boulders, jongen, dan ben ik van hem af. Popbol. Mag ik me even voorstellen. De naam is Trevelijn Trott. En doe vooral geen moeite, ik vind het wel. Dag kapitein, goeie reis. Dat is dat. Blij dat ik eraf ben, want die trot had heel wat aan zijn ketting hangen. Maar ja, de vaart op zijn eiland was winstgevend en dan doe je wat als eerlijk zeeman zijnde. Trouwens, het is een aardige baas, een hele Piet in zijn land... Hij is de grootste verscheper van trottelnoten. Oh. Maar overgehaald lastig, meneer. Al twee dagen lang heeft hij me nu op sleeptouw in deze ongebrewde benzinewagen. Jongen, wilde hij het landschap zien? <laughs> het landschap zien? Wel, nee. Hij wilde dat ik hem bij een geleerd iemand bracht. Ja? Hij sukkelt met de een of andere moeilijkheid op zijn eiland... Oh. en die wil hij met een knappe bol hier bespreken. Hm. Nou... Ik breng hem naar mijn oude schoolmeester. Die is nu 94, maar nog fris hoor. En wat dacht je? Die was niet goed genoeg. Maar waarom hebt u hem dan hier gebracht? Omdat ik er tabak van heb. De apotheker was niet knap genoeg, zelfs de notaris niet. Hij wil een belezen iemand hebben, zei hij. Nou, we waren toch in de buurt en toen dacht ik ineens aan bobbels. Net wat voor hem, dacht ik. Deze woorden zouden de heer Olly zeker plezier hebben gedaan. Maar jammer genoeg... Hoorde hij ze niet? Hij zat met grote verbazing naar een vreemdeling van geringe afmetingen te staren, die plotseling door het open venster naar binnen was gesprongen. Wat, wat, wat betekent dat? Ik, ik, ik bedoel, waarom laat u zich niet aandienen, zoals dat hoort? Ik hou niet van dikdoen. Mag ik mij even voorstellen? Traveline Trot is de naam. Bent u Professor Bobbel? Mijn naam is Bobbel en professor. Nee. Eh, uh, uh, dat is te zeggen. Wel, uh, in zeker opzicht, uh, ik bedoel, tja. U Kijk. bent tenminste geen opschipper. Fijn. Daar houden we niet van. Sloof je niet uit, zeggen we bij ons. Ah. Ik ben dus aan het goede adres. U moet mij helpen met de moeilijkheid waar we mee zitten. Oeh. We hebben een knap iemand nodig. Oeh. Heer Olly, kapitein Walrus vertrekt vanavond weer naar het eiland Trottel. En hij heeft nog plaats voor twee passagiers. Hebt u echt geen zin om mee te gaan? Uh, nee, jonge vriend. Je weet dat ik me liever wil ontspannen. Ik heb wetenschappelijk werk te doen met deze heer hier, bedoel ik. Dan ga ik alleen. Ja. Tot ziens hoor. Ik zal u een kaart sturen. Oh, die jeugd. Die jeugd, een zeereisje naar Trottel! Wel ja, wat zou iemand van onze stand op zo'n achtergebleven eiland moeten doen? Trottel ah. is het eiland waar ik vandaan kom, oh. en het is niet achtergebleven, maar voorgeraakt. Uh. Nergens is men zo ver als bij ons. Oh, dat is op het even. Voorgeraakt dan? Wel, de jonge vriend is eigenlijk ook oud genoeg om alleen naar zo'n onschuldig eiland te gaan. Ik bedoel, voor hem hoef ik geen zorgen te hebben. Laten we aan ons wetenschappelijk werk beginnen. Uh, waar kan ik u mee helpen? Dat is vlug gezegd. We zitten met een grote moeilijkheid, maar we zijn zo ver voorgeraakt dat we geen boeken hebben. Moe. Oh. En daarom kunnen we die moeilijkheid niet goed alleen oplossen. Hm? Hebt u soms een boek waar alles in staat? Ha, als het anders niet is. Mijn goede vader heeft mij 72 meter boeken nagelaten. Volg me naar de bibliotheek, heer Trot. Er bestaan maar weinig dingen waar iemand van mijn stand geen weet van heeft. Mooi, oh, Zo. Ja, ja, ja. Ik heb alle meesterwerken van de wereldliteratuur. Het moet al raar lopen wanneer uw moeilijkheden niet ergens beschreven staan. Hier bijvoorbeeld, de Alse Kloepetie. Wanneer u iets over hoofdpijn wil weten, hoef ik de hama op te slaan. Het gaat niet over hoofdpijn. Nee, het gaat over een verschrikkelijk monster dat het eiland trottel onveilig maakt. Hmm. De M, monsters. Uh, Monstergevoel, monsterlijk, monsters in sprookjes, monstervorming... Nee, ons monster, uh, monster is... In de primitieve cultuur. Uh, ons monster is anders. Uw boeken gaan over monsters in achtergebleven gebieden. Maar wij zijn voorgeraakt, dat moet u niet vergeten. Ja. Wij lachen om draken met zeven koppen. Ah. Doe maar gewoon, zeggen wij dan, sloof je niet uit. Oh, oh. Dit is allemaal kinderwerk. Het woede van het monster Trotteldrom is vreselijk. Wanneer het verskijnt, verwoest het alles. En waar het gelopen heeft, is alles plat. Wat wij nodig hebben, is een wetenschappelijke aanpak, professor. Want onze handel gaat eraan. Als het niet beter wordt, is dit de laatste keer dat ik naar het eiland Trottel ga. Waarom? Ik dacht dat het zo'n goede vaart was. Trottonnoten zijn een goede lading, dat zei u zelf. Dat zijn ze ook, maar ze zijn altijd beschadigd. Oh. Wat heb ik aan een verpletterde lading, meneer? De kratten die ik laatst in ruim drie had, waren zo plat als een school. Hm. Dan zijn die trotten zeker een ruw en slordig volkje. Zeg dat maar niet te hard. Ze zijn degelijk en keurig netjes, maar ze hebben last van de een of andere overgehaalde reuzenworm. Ik heb hem nooit gezien, maar ik neem altijd mijn achterlader mee. Jij mag wel oppassen als je daar gaat passagieren, maatje. Niet om de trotten, die zijn ordelijk en rustig. Het is dat overgehaalde mormeldier dat hun huizen en mijn lading platstamt. Oh, dat gepraat over dat voorgeraakte gebied is een druk in de hoofd uh, een heer heeft af en toe behoefte aan een schepje frisse lucht, als men begrijpt wat ik Wij trotten zijn eensgezind. Oh. Eendracht maakt macht. Ja. En daardoor zijn wij verder dan andere volkeren. Nooit ruzie, nooit meningsverschillen. Zo. De meerderheid heeft altijd gelijk. Eén is geen, zeggen wij altijd. En daarom is het jammer dat ik alleen ben. Twee weten meer dan één... Vooral nu het over het vreselijke monster Trottel gaat. Hé, kijk eens aan. Vrouw. Dag professor, wilt u niet even binnenkomen? Ik heb een interessante gast met een wetenschappelijk vraagstuk. En twee weten meer dan één, zeg ik altijd maar. Vrouw, der naam is Pilewitskowski, Der goede dag. Haha, vreemd. Neem me niet kwalijk. Jullie lijken allemaal zo op elkaar. Maar over het monster kom ik hier niet verder. Ik moet een knappe kop hebben. Zo is het even. In naar knapkop. Ik zal mij persoonlijk inzetten. Monster. Ja. Hoe is er verschijning? Verschijning? Nou, dat verschijnt ineens, hè? Wij voelen het altijd aankomen. Want wij zijn erg voorlijk in die dingen. Wij zorgen dan ook dat we weg zijn. Aha. Voordat het monster begint te woeden. Voorgevoel. Interessant. Weiders. <kwijnt> <kwijnt> De thee met uw welnemen. Ha. Kapitein Valrus! U herken ik wel, maar dat komt door het uniform. Gans interessant. Verkruipeld. Persoonlijkheid persoonlijkheidservaren. Trouw! Uh, en professor, hoe staat de zaken? <laughs> uh, wat is er? In een verstoring. Gans buitenordentelijk. De trot vertoont een vernauwering in de observeringslijsting. Dure woorden. Aha. Daar houden we niet van. En ik mag toch zeker wel lachen. Jullie vreemdelingen lijken allemaal zo op elkaar. U gaat te ver. In de eerste plaats zijn wij geen vriendelingen... en in de tweede plaats is er geen sprake van dat wij op elkaar lijken. Wat u, professor? Het is een vernauwering. Een kansstunne. Wat hij daarmee bedoelde, zal het vervolg van deze geschiedenis ons leren... En daarom kunnen we beter eens kijken hoe het eiland Trottel er eigenlijk uitziet. Zo op het oog is er niet veel te beleven. Lage vierkante gebouwen liggen er dicht tegen de heuvels aan. En het geheel maakt een uiterst eenvoudige indruk. Mooi zijn die woondozen niet. Maar ze kunnen gemakkelijk worden opgebouwd wanneer die overgehaalde worm alles heeft platgetrapt. Oh. En dat gebeurt nog alles. De helft van die trotten bestaat uit bouwvakkers. Ik ga eens een kijkje op het eiland nemen. Tom Poes was niet alleen. De lichtmatroos Cornelis Waikant sloot zich bij hem aan. Deze zeeman placht ieder vrij ogenblik door te brengen met zang en snarespel. En daar deze aardige liefhebberij, de bemanning aan het einde van een reis wel eens tot razernij had gedreven, was hij altijd de eerste die verlof tot passagieren kreeg. Jouwensen en mien met mandolien. Kijk je met de mond Kun je niet wat zachter zingen? <sleuken> nee, hè? als ik het zachter doe, dan kom ik niet boven mijn banjo uit, hè? Wij oude trotten. Hou niet van die muziek, sloof je niet uit, zeggen we altijd. Het is ongepast, wij wandelen hier in vrezen voor het monster trotteldroom. U hoort het, de meerderheid is tegen en daarom is uw gezang hier verboden. Kom, Wijkant, we gaan maar weer eens verder. Ze vervolgden hun wandeling, zodat ze zonder verder de aandacht te trekken buiten het stadje raakten. Doch daar werden ze opnieuw aangesproken door twee jeugdige inborlingen die hen gevolgd hadden. Heila, eh, vreemdeling, eh, wil je eens voor ons spelen? Uh, dat mag niet. De meerderheid vond het ongepast. Ja, maar nou niet meer. He. Wij zijn jonge trotten, wij vinden het allebei top. En nu zijn wij dus in de meerderheid, he. Nou, kom op, zien eens wat. De meerderheid heeft altijd recht. Vrouw, een bekender fenomeen... ...afgenomen ik vertrouwen. En hoe staat het met de wetenschap in uw land? Goed, natuurlijk. De meerderheid vindt altijd een antwoord op alle vragen. Uh -huh. En dat antwoord is dus altijd goed. Uh -huh. Twee weten meer dan één. En dertien weten meer dan twaalf. Uh -huh. Waar of niet? Uh -huh. Alleen, voor het monster hebben we geen oplossing kunnen vinden. Ach ja... Hier loop ik in mijn vreedzame tuin, omgeven door rust en mooie dingen, en die jonge vriend zit op een onbekend eiland, waar een vreselijk gevaar loert, eenzaam en onbeschermd. Wat zou mijn goede vader daarvan gezegd hebben? Olle jongen, je wordt oud, dat zou hij gezegd hebben. Schaam je, de plichten van een heer en een bommel roepen. En wat doe je? Vrouw! Wij hebben hier een ganz interessantes vraagstuk aan de hand, meneer Bommel. Wat doet een monster op een zo democratisch trottel eiland? Ik ga mij hier persoonlijk inzetten. Ik weet niet wat u maken gaat, maar ik ga met de Travelijn Trot naar de universiteit. Toen de heer Bommel het vertrek betrad om afscheid te nemen, bleef hij verrast bij de tafel staan. Travelijn Trott had zijn thee in het schoteltje uitgeschonken en was nu doende een bad te nemen. Het gaat verkeerd. Uw thee is heel verfrissend, maar ik mis gezelschap. Twee weten meer dan één. En het is niet goed dat een trot alleen is. Dat voel ik duidelijk. Vrouw, u bent kans niet alleen. Ik bezig mij me persoonlijk met uw vraagstuk. Wat heeft dat trouwens met mijn thee te maken? Wat bedoelt u eigenlijk? Wat zou ik bedoelen, ja. Ik neem een bad, heel gewoon. Ja. Dat is soms kalmerend wanneer je last krijgt van het monstergevoel. Mm. Oh. Maar het helpt nu niet, nee. Jullie. Ik geloof dat het voor een beschaafd iemand mm. heel slecht is om alleen te zijn. Mm. En jullie, jullie zijn alleen maar vreemdelingen. Ja, jullie tellen niet mee. Het monstergevoel, wat meent u? Hebt u boze voorgevoelens? Ja, ik voel dat het monster gaat woeden. Ah. Maar ik ben alleen. En hier is niet eens een vluchtgat. Ik krijg de zenuwen. Ah. Kan niet, heer Trott. Ik ga persoonlijk naar het eiland Trottel om een einde aan het bondsel te maken. Heer Trott, als ik u bieden mag, ik nodig u uit aan de universiteit. Wij gaan daar kans nauwgezet het wezen der mondstroom studeren. Wij zullen het aanvatten bij de sociaal-organische opulentie die der trotteloppressie inhereert. kom u rustig mee. Ja, daar gaat het mij nou even niet om. Ik heb de seluwe, want er is hier geen vrucht gehad. Mm -mm. Aan dure woorden hebben we niets. Hier moeten dadend worden gesteld. Het monster gaat woeden en de jonge vriend zit daar weerloos en verlaten op een raar eiland. Ach, misschien heb ik al te lang gewacht. Snel, naar het vliegveld. Zo op het oog zat Tom Poes niet zo verlaten op het eiland Trottel. Een menigte trotten bewoog zich springend en dansend om Tom Poes en licht maar troos heen zodat het geheel een levendige en opgewekte aanblik bood. Maar op de voorgrond kon men een oudere inborling waarnemen die zich met bekommerd gelaat afwendde. Het is mis. Ik voel het aankomen. Het monster is in aantocht. Stil is. Er gebeurt iets. Hou op Waikant. Het monster komt. Stil. Nech weg. Nech weg. Wat be be be be be bedoelen ze dan, hé? Ze vluchten onder de grond. Waarom weet ik niet, maar het schijnt dat ze in de gaten hebben dat het monster in aantocht is. Ik merk anders niets ongewoons. Jij? Monster weg. Wat, wat wat moeten we doen? Ik hoop dat ik op tijd ben. Wat moet Tom Poes doen wanneer het monster komt? Hij is daar helemaal alleen zonder de bijstand van een moedig en ervaren heer. Ach, waarom heb ik zo lang geaarzeld? Ik zie nergens een monster. Jij? Nee, nee. Maar ik hoor wat. De daar. Bij die Rooswand en die rot. Er stegen stofwolken uit de spelonk op en er verscheen langzaam een brede, platte vorm in de opening. Een ogenblik bewoog die zich aarzelend heen en weer, als om de lucht op te snuiven. En daarna kronkelde er een langgerekt, vormloos lichaam naar buiten. Nu wilde het geval dat heer Ollis vliegtuig niet ver van daar juist geland was. De piloot had de machine keurig op de brokkelige bodem neergezet en hij was bezig om de bagage van zijn passagier af te laden. Voorzichtig, er zitten gevoelige instrumenten in om de trilling van de grond te weten. Denk op de lijm en het slakkershout. Waar is mijn verrekijker? Ik... Huh? Vreemd. Ik hoor iets. Zou het de wind zijn? <tied> van mijn kom ik, kom. Naar die lospartij! Een weg, weg van het enkele monster! Ja, dat beest is niet prettig om aan te zien. Een vormloos lijf, geheel bedekt met knobbels. Ogen of een mond schijnt het niet te hebben. We krijgen onweer. Het rommelt in de verte en, en, en de lucht betrekt. De grond dreunt trouwens ook al, als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk daar! Oh. Oh. Hij is de trototototrop. Tampoes, help! Ik ben gekomen om je te redden, Tampoes. waar ben je? Het monster is voorbij, wijkant. Alles hier is kaal en verlaten. Maar zie je dat? Een verpletterde vliegmachine. En daar twee aardhopen waar lichaamsdelen uitsteken. Dat heeft het monster gedaan. De machine moet precies in de baan van het ondier hebben gelegen. Het ziet er niet best uit voor de inzittende. Vlug, erop af. Hé, hey Olly? Bent u hier? Hebt u zich pijn gedaan? Wat is er gebeurd? Pil vloomt maar. Het was het monster. Ik ben aangevallen. Oeh... O, oh, gekneusd, jonge vriend. Gebroken, vrees ik. Maar wees niet bang. Ik ben gekomen om je te redden. Mm -hmm. oh, Tom Poes bevrijdde nu ook de piloot van het verbreizelde vliegtuig. Maar omdat deze weigerde zijn toestel in de oh, steek te laten, kom. trok hij ja. alleen met heer Olly in de richting waarin het monster verdwenen was. Oh, het was vreselijk. De draak kwam brullend op me af, jonge vriend. Hij moet geweten hebben dat ik hem onschadelijk wilde maken. Want voor ik het wist, had hij mijn wapens en instrumenten vernietigd. Mijn, mijn microscoop, mijn sterrenkijker en mijn paraplu. Alles is weg. En natuurlijk heb ik me verdedigd. Maar zelfs mijn reuzenkrachten waren niet voldoende. Het woede van het monster is vreselijk, vreselijk. Uh, Halp, Ik ben veldwachter Laris Trot. oh. Het monster heeft hier gelopen, dat zie ik aan het spoor. Ja, maar... Alles eromheen is plat, ja, ja. Niets is bestendig, alleen het monster Trotteldrom wandelt in eeuwigheid. En jullie? Zijn jullie soms medeplichtigen van het land hier? Medeplichtigen? Integendeel. Kosten of moeite heb ik gespaard om hierheen te komen en het monster te gaan bestrijden. Het heeft mijn vliegtuig verwoest en mijn instrumenten vertrapt... Maar, wees gerust, ik zal het onschadelijk maken. Hè? Zo, zal jij dat? Ja. Mag ik dan jouw jachtvergunning eens even zien? Huh? Ik ken jouw slag. Jij bent zeker een journalist, hè? Ja, ja, hier mooie praatjes houden en dan in je eigen land lullijke stukjes schrijven over onze eiland. Oh, Alleen omdat we een beetje last hebben van een monster. Ja. Nou, zo gaat onze handel naar de maan. Maar dat nemen wij niet. Wij zijn geen achterlijk eiland, vreemdeling. Wij zijn voorgeraakt. Zo! Als u voorgeraakt bent, moet u uw manier eens nakijken, heer Trot. Ik heb mijn leven gewaagd om u te hulp te stellen en ik duld geen verdachtmakingen. Ik zal mij over u beklagen. Help! Ze willen me kwaad doen! Nu verschenen er allerwege inborlingen uit de vluchtgaten. Al spoedig bevond heer Bommel zich dan ook te midden van een groeiende menigte trotten, die de eens zo verlaten vlakte vulde. Het is treurig, alsof we al geen last genoeg hebben met ons monster. En nu worden we ook al belaagd door vreemdelingen. Het is erg. Ze hebben lares aangevallen. Ik zag dat die dikken in mijn duur gaan. Maar we zullen hem leren, dat zoiets niet kan in een vooruitland. Pas geruime tijd nadat het monster rommelend en dreunend in de verte verdwenen was, had lichtmatroos Waikant genoeg moed verzameld om zich naar de stad te begeven waar de albatros aan de kade lag. Kapitein Walrus luisterde slechts half naar zijn verhaal toen hij zich meldde. Het was duidelijk dat de gezagvoerder gestoord werd door het gedrag van de trottelse bootwerkers. Geen wonder, in plaats van ijverig voort te gaan met laden, wierpen de ventjes eensgezind het werk neer en verliet op een drafje het terrein. Dit loopt de spuigaat uit. Ja, yeah, zo is het maar net, kaptein. Alle snaren van mijn banjo zijn gesprongen. Van de zenuwen, weet u. En dat monster is ook op mijn stem geslagen, he. Helemaal schoren van de emotie, kaptein. Zeven niet. Wat kan mij jouw overhaalde zenuwenstem schelen, meneer? Eerst heeft die worm de helft van de lading verpieterd... En nu hollen die trottige landkrabben ertussen uit. Maar ik zal ze. Ik moet mijn trottelnoten aan boord hebben voor het avond is. Nee, ik heb jullie veldwachter niet aangevallen. Het is onzin. Ik heb niets gedaan. Zeg nu zelf, jonge vriend. Zwijg. Dit hier ja. zijn allegaar rechtskapen trotten. Ja. En ze verklaren allegaar dat je mij hebt aangevallen. Maar de meerderheid heeft altijd gelijk. En daarom is het ja. zo. waar, Ja. Nou, wij hebben het zelf gezien. het ja. zelf gezien. Trouwens, jullie zijn, jullie zijn vreemdelingen. Overgehaalde landgarnalen hier lolletjes maken... terwijl mijn trottelnoten voor vanavond in ruim drie moeten zitten. Als de weerlicht aan het werk, anders zal ik je eens laten zien wie er hier gelijk heeft. Zij zo, dat is dat. Iemand nog iets? Uh, nee, dat niet. Uh, het is in orde. Uh, u kunt gaan. Zo, uh, kan ik. En huh? uh, wat zegt de meerderheid nu? Uh, de meerderheid zegt dat de vreemdelingen onschuldig zijn. Maar er is iets anders. Ik heb een akelig voorgevoel. Er gaat iets gebeuren. Uh. Iets ergens. Wat is dat voor onzin? Een akelig voorgevoel? He? Wat bedoel je eigenlijk? Er. er, er gaat iets ergs gebeuren. Wegwezen, wegwezen, wegwezen. Weg, weg, weg, weg, weg. Het monster hey. komt opnieuw. Wat heb ik nou aan mijn ketting hangen? Dat duikt allemaal maar de grond m in. M'n monster komt. Ze, ze, ze voelen wanneer dat gebeuren gaat, de, de, de, de trotten. Ja, dat is waar. Ik heb het vanmorgen al meegemaakt. Ja. En toen kwam het aan die grot daar. Ja. Het monster. Vlug, we moeten een schuilplaats zoeken. Kom, achter dit rotsblok. Het komt hierheen. Het zoekt mij. Dat voel ik. We, we, we moeten verder, bedoel ik. La, la, laat me er langs. Kom, Zet je mistoren af, stommel. Bommel. Wees stil. Laat je zakken. Er is een kans dat het aan bakboord passeert. Het is maar een leiligheid. Herinnert me aan de zeeslang die ik eens bij Kaap Horen heb gezien, maar die had ogen. Nou, deze misschien ook wel. Kleine, die je op zo'n afstand niet zien Bah, Het kunnen mij zijn oogjes schelen. Het mormel zwalk naar de stad, meneer. En dat betekent dat de rest van mijn lading naar de scholen gaat. Het oude trottelgezegde, het woede van het monster is vreselijk, was maar al te waar. De vluchtelingen bleven achter het rotsblok verborgen totdat de geluiden van het monster weggestorven waren. Toen kwamen ze bedrukt tevoorschijn en gingen op weg naar de stad, die zwart en vervallen tegen de nachtlucht afstak, terwijl dichte stofwolken de sterren verduisterden. Dat ziet eruit naar zware averij. Zag je dat trommel? Dat monster kronkelde zich met het geweld van een vloedgolf door de straten, alles verwoestend wat het op zijn weg vond. Mijn lading is nu zo plat als een cent, wil ik wedden. Als dat gedrocht twee keer per dag gaat werken, is het slechte vaart, meneer. Hmm. Ik begrijp niet waar het monster gebleven is. Er is nog steeds geen trot te zien. Ze zitten dus nog in hun vluchtgaten. Eens zijn ze wel, dat is zeker. Wat is het? Heeft het monster je kwaad nee. gedaan? Of is je huis verwoest? Nee, dat is het niet. Hmm? Het zit veel dieper. Dieper, Wacht eens, waarom heb je je niet verscholen zoals de anderen? Uh, dat is het juist. Hmm? De anderen die voelen wanneer het monster zal komen, maar ik voel oh. niks. Nee, ik? Smores trots. ik ben niet normaal. Nee, ik heb wel heel erg geen voorgevoel. Zij bent een vreemdeling. Ja, ik kunt dus niet begrijpen wat het is om niet te weten wat anderen denken. Nou, het is verschrikkelijk, hoor. Eén is geen, zeggen wij trot altijd, en twee weten meer dan één. En alle trotten samen weten alles. En daarom zijn we zo voorgeraakt op jullie vreemdelingen. Hm? Maar ik, ik ben anders. Ik voel niet wat anderen voelen, en ik weet niet wat anderen denken... En daarom weet ik niet wat ik denken moet. Ik weet niet wat goed en slecht is en wat ik doen of laten moet. Dat lijkt me onzin. Je hebt toch zelf wel hersens? Nou dan. Ja, je, je begrijpt het niet. Wat heb ik er aan om iets te denken wat anderen niet denken? Dan heb ik toch altijd ongelijk. Wat een ruïnes. Het is dit keer wel heel erg, niet? Erg? Ah... Uh, we zijn er aan gewend. Hè? Niets is blijvend. Alleenig het monster trotteldroom wandelt in de eeuwigheid. En dus zo blijft er werk. Nee, nee. Erg is het alleenig om er niet bij te horen. Uit elkaar geslagen kratten en manden. Ik heb genoeg gezien. We gaan varen. Die trotten mogen puree maken van hun platgetrapte noten. Ja. Maar ik wil hier wegwezen voor die uitgegroeide worm... ...mijn goede schuit tot prat verwerkt. Kom aan boord als je mee wil, Bobbel. Ja, maar, maar mijn bagage, ik, ik bedoel de vliegmachine. De, de piloot, bedoel ik. ik. Ik was van plan, uh, mijn plicht, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, uh, uh, uh, tophoes, hm? schiet op. Loop een beetje door. Ja. Albatros vertrekt. Ik ga niet mee. Ik wil proberen iets tegen dat ondeer te doen. Vroeger hebben we er heel wat onschadelijk gemaakt, weet u nog wel? Die overgehaalde landslang hangt me de gorgel uit. Ik heb genoeg van die trottel eiland. We vertrekken. Hier vaar ik hier een vluchtende heer. En dat terwijl ik kosten nog moeite gespaard heb om die jonge vriend te redden van de gevaren. Oh. Vroeger, vroeger draaide ik mijn hand niet om voor zo'n draak, Al zeg ik het zelf. En wat zou mijn goede vader zeggen wanneer hij me hier zou staan? Ollyjongen, zou hij zeggen. Een hobbel, een... bobbel, heet ik. En, en geen bobbels. "Tot poes, ik kom eraan. Ziezo. Nu heer Olly weg is, zullen wij samen moeten proberen het monster onschadelijk te maken, morgens. Trouwens, dat beest is de oorzaak van al je moeilijkheden. Waarom weet ik niet precies, maar je zult zien dat ik gelijk heb. Alles plat. Het kip is vertrokken zonder de lading in te nemen, zie ik. Wat is het hier stil? Waar zijn de andere trotten? Uh, die zijn nog in hun vluchtgaten. Het duurt altijd erg lang voordat ze weer tevoorschijn komen. Wanneer het monster gewoed Ja, hm. uh, Dat wacht is niks heerlijk hoor. Al die tijd sta je maar alleen tussen het puin en je weet niet wat je denken moet. Hè? En dan pas voel je wat het is om anders te zijn dan anderen. Het monster is weg. Dat is de hoofdzaak. Maar het heeft wel een bende gemaakt. Erger dan anders zou ik menen. Het is een ramp. De halve stad is plat. Ja, daar gaat het mij niet om. Zo'n stad bouwen we wel weer even op. We zijn tenslotte voor geraakte bouwvakkers. Houd dat even in de gaten. Maar het skip is weg. Ja, dat is dat is erg, hè? En nou is onze handel kapot. Ja, ja, nee. Kijk eens even. Zo ver ga ik niet. Ik weet nog niet of het erg is, want ik ben maar alleen. Ja, je hebt geen menings, Morris. We moeten op de anderen wachten voordat we nog grond denken kunnen vormen. Op Jongen, als dat hier Olly niet is. Bent u van de appeltroos gevallen? Ik heb niet gevallen. Gesprongen. overboord gesprongen. Oh. Hier ben ik. Klaar om de draak te bevechten. Ja. Net als in de oude tijd, weet je nog wel? Wees maar niet bang meer, jonge vriend. Nee. Nog een opvarende. Het schip is weg, maar de bemanning oh. moet terugzwemmen. Oh, Mooi, helemaal niet vreemd. Ik, ik ben de bemanning niet en ik kom terug om het monster onschadelijk te maken. Rustig. Hm? Doe maar gewoon. Wat u hier komt doen, dat kunnen wij niet uitmaken, laten we wel wezen. Ik ben maar alleen, want smoren stelt niet mee. En eind is geen. Zolang er geen meerderheid is, weten we niks. Volg me vreemdeling. We moeten proberen enkele stemgerichte de trotten bij elkaar te krijgen. Laris hoefde niet lang te zoeken. Reeds terwijl hij aan het hoofd van het groepje een heuvel beklom, doken er enkele stemgerichte de trotten uit hun vluchtgaten op. Oh. Een woordje, veldwachter. Is het monster weg? Ja, maar daar gaat het niet om. Het kip is weggevaren. En dat is een belangrijke zaak en we moeten vaststellen of dat erg is. Ik beleg een vergadering. De meerderheid heb gesproken. Het is erg dat het kip weg is. Het is goed en wel dat de kapitein terug is gekomen om het monster Trutteldrom te bevechten, maar hij moet zorgen dat zijn schip ook weer terugkeert. Anders is onze handel plat. Dat zegt de meerderheid. Uh, de kapitein is niet teruggekomen. Ik ben Dit Olivier is Olivier vierpeerbobble. En ik heb met dat uh, schip en met jullie handel niets te maken. Ik kom hier met edelige bedoelingen, heer Laa. Dat komt er nou van? Dat jullie vreemdelingen allemaal op elkaar lijken. Wij zullen erover vergaderen. De meerderheid hebt gesproken. U kunt inderdaad de kapitein niet zijn omdat u geen pet hebt. Kom aan mij. Ik zal u naar het hotel brengen en daar mag u gratis logeren, want er is beslist dat u een monsterbestrijder bent en wij zijn erg gastvrij voor dat soort lui. Is los je bent. Gelukkig maar dat het dit keer geen is gebleven. Niet dat het erg zou zijn wanneer het in puin lag, maar het maakt een beroerde indruk op vreemdelingen. Huh. En bovendien is het een mooi steltje van onze cultuur. Oh, het is een beetje. eh. Uh, hmm. wel een beetje kaal. Het heer van mijn stand is erg gevoelig voor enig gemak, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar, <laughs> wat jij toch, Poes? Jullie vreemdelingen zijn allemaal gelijk. Verweekt en verpakt. Maar wij zijn voorgeraakt. Geen opschik. Een eerlijke, gewone vormgeving. Daar gaat het ons om. Het is hard. Mijn leven heb ik in de waagschaal gesteld om de geteisterde bevolking te hulp te stellen. En hier lig ik nu, nat en uitgeput op een ruwe plank. Probeer maar een beetje te slapen. Dan knapt u wel weer op. Slapen? Mm -hmm. Hoe kom je daarbij, jonge vriend? Ik heb al wat anders te doen. Oh. Ik, ik, ik ga nadenken over. Uh, de, de, de bestrijding van de draak. Wat ik? Uh, uh, hm. dus wat bedoel ik. een list verzinnen. Dus je begrijpt. wat ik bedoel. Hmm. Ik ga die grot eens bekijken. Het ondier komt altijd uit dezelfde spelonk, dus daar zal het wel wonen. En als ik goed op de trotter let, merk ik vanzelf of het in de buurt is. Halt! Verboden! Niemand mag de grot in. Waarom niet? Ik weet heus wel dat het gevaarlijk is, maar ik wil het daar binnen onderzoeken om meer over het monster te weten te komen. Het mag niet. Of toch niet. Daarom niet. Dit is de spelonk waar het monster trottelt woont. Sinds het begin van de tijd. Dit is de grote grot. En als je naar binnen gaat, zal er een vreselijk onheil over ons komen. Toch denk ik dat ik maar eens een kijkje ga nemen. Oh, stop! Daar staat een kwiskordeel te schreeuwen. Dat kan maar één ding betekenen. Iemand heeft het grote grotverbod overtreden. En op af! In weer draaien hebben wij bestonden de de hier bij de ingang van de grote stroom. Op de terugkeer en terugkeer van de vrijwaging In het verre Rommeldam... Hield ook professor Proletzkowski zich bezig met de bestrijding van het monster trotteldrom, maar hij deed het op zijn eigen manier. Hierin werd hij gestoord door Travelijn Todd, die op de achtergrond een telefoongesprek met een zakenrelatie voerde. Wat? Wat zeg je? Alles vertraapt prauw! En dit die die keer aanroepen, meneer? U verstoort mijn gedachtengeloof. Oh, Dachtenloof? Ja! Ik hoor net dat het monster weer verschijnen is. Het heeft de noten vertrapt, zodat het schip leeg is weggevaren. En wat doe jij? Jij bent bezig met een gedachtenloop. Wat koop ik daarvoor? Kopen interesseert mij gans niet. U stort mij. De wetenschap vraagt rust en stilte. Laat mij alleen. Alleen? Ja, nu heb ik je door. Jij bent waardeloos. Daar was ik al bang voor toen ik je boeken zag. En toen ik in de gaten kreeg dat je alleen werkte. Jij weet niks. Eén is geen, laten we wel wijzen. Ik verdoe hier mijn tijd terwijl mijn notenhandel naar de maan gaat. Gedachtenloop. Bah! Ha! Noem je dat soms monsterbestrijding? Dit is niet gewoon. Ik wil zelfs verder gaan. Dit is raar! Gelijk heb je... Waar, waar ben ik? Is er iets? Ik bedoel, is er iets? Je Wat bent bedoeligt? ziek. In bed liggen, terwijl er zoveel te doen is. Dat is niet gewoon. Zeg nu zelf. Hij is ziek. Ik hoorde hem gorgelen. Oh, Hij heeft een koliek. Kijk maar eens naar zijn gezicht. <laughs> Hele opgeblazen. Hm? Ik wil weten dat het ergens bonst. Het bonst? Oh, er fluit trouwens ook iets. zo. Zou ik ziek zijn? Het kan best na alle ontberingen. En het zwemmen in dat koude water met mijn gevoelige gestel. Oh, hoe vreselijk is dit alles? Vanmorgen was ik nog monter en vol moed om het monster te gaan bestrijden. Zou, zou, zou, zou ik werkelijk ziek zijn? Vas ik me af. Alleen in een vreemde. Laat het denken, maar aan ons over. Jij bent alleen en wij zijn met z'n drieën. Jij bent ziek, daar is de meerderheid het eens, Maar je hoeft niet bang te zijn. Oh. Wij zullen je naar een goed ziekenhuis brengen... Oh. ...en met z'n allen brengen we je er wel weer bovenop. Oh. Dat is het voordeel om in een voorgeraakt land te zijn. Oh. Het is vreselijk om in een achterlijk land te zitten. Ja, hoe kan je iets weten wanneer je alleen bent? Noem je dat wetenschap? Achterlijk noem ik het. Alleen werken. Bah, ben jij een professor? Braaf. Ik ben klaar met u, meneer Trot. Als u een onwetenschappelijke kwak zoekt, moet u naar de ziekbok gaan. Hier, hoort u niet. Voort met u. Met deze woorden greep hij het ventje in het nekvel... en werkte hem krachtig het gemeentelaboratorium van Rommeldam uit. Maar Travelein Trot had de naam goed onthouden. En na enige navraag slaagde hij erin de werkplaats van professor Joachim Sikbok te vinden. Niet lang daarna betrad hij dan ook de kelder waar de geleerde zich sinds kort bezighield met de ontbinding van DNA-moleculen. Hier ben ik. Travelein Trot is de naam, maar laat je niet storen. Ei, hey, wanneer je een schuldeissel zijt, zult je nog even geduld moeten hebben, mijn waarde... Kom volgende week nog eens aan. Daar gaat het niet om. Ik krijg je naam van een zekere bommel. Een professor zonder begrip voor wetenschap. Maar ik weet niet of ik de goede vorm heb. Hm? Jullie lijken allemaal zo op elkaar met die baarden. Kan ik je vertrouwen? Dat ligt eraan. Wat brengt het op? Daar wil ik je hebben. Wat koop ik ervoor? Vragen ze bij ons. En dat geeft een goede gezonde basis waar je mee kan werken. Nou... Dat zit wel goed, hoor. Het gaat om de handel in trottelnoten. Die gaat naar de maan door het woeden van het monster trotteldrom. En als jij dat monster onskadelijk kan maken... dan zal je niet over de beloning hoeven te klagen. Ik begin er genoeg van te krijgen. Laten we naar huis gaan. Ik krijg slaap. Dit gezet heeft geen zin. Het monster heeft de indringer al lang opgegeten. Laten we dat de mensen op zijn overblijfselen wachten. Opgegeten is opgegeten. Hè? Zonder overblijfsels. Opgegeten, opgegeten is opgegeten. Mee eens. We gaan. De Wij hebben hier een zieke vreemdeling. Ja, hij moet naar een hospitaal. Om geopend te worden voor nader onderzoek. Ach ja, die vreemdelingen. Die kleine witte is door het monster Trotteldroom opgegeten. Zijn eigen schuld. Hij is de grote grap binnengegaan en dat is verboden. Oh, oh, de poes. Oh, stop. Nee, dat, dat mag niet. Je bent ziek. Je moet onderzocht worden. Je moet onderzocht worden. Blor liggen. Wat moet ik doen? Damp! Eenzaam en alleen. Ach, wat geeft het of ik mijn ziek lichaam hier rond zul. Met mij is het ook afgelopen. Oh, dat voel ik. Zoek je soms iets? Oh, Ga weg. Ga weg. Ik wil niet geopend worden. Daar gaat het niet om. Ik ben Smores. Ik ben alleen. Als je soms je vriend zoekt... dan weet ik wel waar hij is. Hij is daar binnen. Maar dat weet ik. Dat is de god van het monster. En hij is opgegeten. Ach, wat moet ik beginnen? Ah, heer Olly. Ik heb daar binnen een beetje rondgekeken. U was in het slapen en ik wilde wat meer over het monster weten. Nog grapjes maken ook? Nou. Begrijp je dan niet dat je me dodelijk ongerust gemaakt hebt met je gevaarlijk gedoe? Ik ben aan het einde van mijn krachten. Dat, dat hoeft er niet hoor. Ik heb geen spoor van het monster in die grot gevonden. Maar ik heb wel iets vreemds ontdekt: de bodem zit er ook vol met vluchtgaten. Oh, vluchtgaten? Mm -hmm. Wat bedoel je? Kom, ja. we kunnen hier nou. niet blijven staan. En terug naar het hotel kennen jullie ook niet, want jullie zijn allebei in overtreding. Kom maar mee naar mijn huis. Daar zullen ze jullie niet zoeken. Stil eens? er komt iets vreemds aan. Daarvan van overzien. Ja, het is professor Pugliwitskovski op een soort waterfiets. Ja, goede dag. Vaar ik richtig? Ik zoek de haven. Rechtdoor. Wat komt u hier doen professor? Ik ben op de week om mijn persoonlijke onderzoeking ter plaatse naar het monster daar te stellen. Oh, Wacht stop mij bij de kade en wat ik u bieden mag. Jullie kunnen niet naar de stad. De een heeft het grote grotverbod overtreden en de ander is weggelopen van een hospitaalonderzoek. Nee, jullie moeten onderduiken. Onderduiken? Waar heb je hem? Dat is de witte harige die het nog heet. Waar Ik herken hem. Het monster heeft hem niet gegrepen, maar we zullen hem straffen. Der Goede Dag! Verlovitskowski is der naam met een wet in der midden. Onzin. Jij bent bommel. Dat zie ik aan je jas. Jij bent gevlucht voor een hospitaalonderzoek en daar steugen de voorschriften. Ja, mee. Het is Tom Poes. Wit en harig. Ik zie het wel. Hij is de grote grap binnengedrokken. Bommel, bommel. Tom Poes. Redelijk. ...deze aardgedachten lopen wetenschappelijk niet te volgen. Waar willen deze trotten heen? Het is in orde. Ach, zo. En wat is in der orde, als ik vragen durf? De stem is taken. Twee tegen twee. Er is geen meerderheid... ...en omdat we dus niet zeker weten wie jij bent... ...kan je niet rechtvaardig gestraft worden. Ga in vrede. Ik ben de professor Pilwitskovski... En ik ga niet, want ik ben gekomen om de monster te studeren. Ik moet u enige vragen stellen om uw gedachten op te peilen. Wat u? Eerstens, wat is volgens u goed en wat is slecht? Het is niet netjes om zo persoonlijk te worden. Hm? Het is slecht. Wat? Goed is wat de meerderheid denkt. Slecht. slecht is wat de minderheid denkt. Maar als de meerderheid iets slecht vindt, is het slecht, slecht, zelfs als het goed is. Wat hier gebeurt is slecht. Wat jij doet is slecht. De meerderheid hebt gesproken. Wij moeten jou weer niet. Ga in vrede. Smorris heeft ons gastvrij een schuilplaats geboden, maar hier schieten we niet op. Als we het monster willen bestrijden, moeten we meer weten over die vluchtgaten... ...en over het voorgevoel wanneer het monster komt. Maar Smores heeft nooit een voorgevoel, en daarom zitten we hier verkeerd. De goede dag. Professor, u ziet er bekommerd uit, en uw hoed is ingedeukt. Men heeft mij uit de stad geworpen. deze trotten zijn een eensgezind volk met een gans krommer gedachtengang. Kunt u mij in kennis brengen met een aanstaandiger, gelijkwichtiger trot, Ik moet enige vragen stellen om het monster te kunnen bestuderen. Dan moet u hier zijn. Smorris is vredelievend en hij praat ja, graag. maar hij heeft nooit een voorgevoel, zoals ik nee. juist tegen die jonge vriend zei. Nou, Daarom hebben we niets aan hem in onze strijd tegen het monster. We moeten wat meer van de gewone trotten weten, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan moet u naar de stad gaan. Voor u is dat ganz gevaarloos wanneer u de meerderheid op uw hand hebt. Het is gans gevaarloos. Niet gevaarlijk bedoel ik. Als we de meerderheid maar op onze hand hebben. Hm. Dat was tot nu toe nogal moeilijk. Als we maar wisten waarover alle trotten het o, o, wacht eens zijn, is, jonge vriend. Ik zal het deze trottelnoot te de planter eens vragen. Uh, uh, kunt u mij ook zeggen waar oh. alle trotten het over eens zijn? Dat is me ook een vraag. Ja. Over het belang van trottelnoten, natuurlijk. Oh. dat is onze enige handel, maar door dat ellendige monster is die naar de maan. Kijk maar, als er maar iemand was die het onder ons kadelijk kon maken. Maar niks, hoor. We zijn zo voorgeraakt, dat niemand meer weet dan de meerderheid. en die weet niks. De meerderheid weet niets. Gans niets. Treur, daarom niet kleiner trot. Eén persoon weet altijd meer dan een menigte. Zou het? Aha. Ik heb dat ook wel eens gedacht. Maar de meerderheid was er altijd tegen. Wij staan voor de ondergang. Onze handel is naar de maan. Onze trottelnotenplantages zijn plat, en de honger dreigt, en daarom moeten we de honden ineens slaan, want eendracht maakt macht, zeggen we hier altijd, en macht hebben we nodig tegen het monster. Weg, weg, weg, de monster! En zo komen jullie hier niet, maar ik heb een plan! Dat ken niet, trouwens, jij ja, bent die professor die weggejaagd is, ja. ik herken je wel. Mm -hmm. Niemand weet meer dan de meerderheid. Zo is het. Ik wel. Ik ben Olivier B. Bommel. En ik ben gekomen om het monster te bestrijden in het belang van de trottelnoten. Schij uit met je meerderheid en luister naar een heer van stand. Juist. Ik, eh, uh, ik heb een plan. Jullie moeten niet vluchten wanneer het monster komt. Nee, jullie moeten het bestrijden. Ik bedoel, jullie en ik. Onder mijn beproefd leiderschap zullen we er zeker in slagen om een einde aan de trottelnotenplaag te maken. Hoera! Huh. Niet vluchten, maar vechten. Juist. Weg met het monster. Zeer juist. Onder mijn leiding moeten we de handen ineens slaan. Maar uh, het, het heeft geen zin om in de vluchtgaten te duiken... en mij eenzaam tegenover het ondier te laten staan, bedoel ik. En daarom, weg met de vluchtgaten! Hmm, heer Bommel heeft gelijk. Weg met de vluchtgaten. Maar het is de vraag of de trotten en hij begrijpen wat hij bedoelt. Ik heb alleen maar een vermoeden. En daarom is het nodig dat er iets gebeurt. Er, er gaat iets gebeuren? Zorg! Dat je erbij komt. We moeten samen zijn. Eendracht. Eendracht. Ik mis dat. Er schijnt iets te gaan gebeuren, maar ik voel niks. Voor mij is er geen Eendracht en ook geen gebeurtenis. Oh, wat is het leven toch saai en eenzaam. Maar zeer interessant. Brauw. Nu naderen wij de diepere oorzaken van uw smart en van het monster. Weet u wat er gaat gebeuren? Huh? De trotten verzamelen zich en heer Bommel. Rust, was... bid ik u! Spar mij, de heer Bommel! Maar... Ik doe hier wetenschappelijke arbeid en u stoort! Oh. Ga verder, kleine trotten, vertel mij eens rustig. Wat is volgens u eendracht? Nou, eh. Uh... Eh. Uh. Samen iets dragen Of eh Ik weet niet wat het is Ik ben anders Braw. Zo komen wij niet weinig Nee, maar heer Bommel gaat het monster bestrijden Samen met de trotten En die schijnen dat zo'n goed idee te vinden Dat ze allemaal bij elkaar komen Verstaat deze Eindracht niet. Wat is dat trouwens voor te daar? Ik kan nergens dachten en op kans niet vervolgen. Wat ik men. Mijn... Ik... Ik... Ik... Weg met het monster, Eindracht mag mocht. 1, 2, 3, 4. Weg met het monster, Eindracht mag mocht. Weg met het monster, Eindracht mag mocht. Allemaal samen... Kijk, kijk, dat is nou samen zijn. Hè? En dat maakt gelukkig. Maar ik, ja, ik sta weer buiten. Dat maakt niet uit. Om zo beter, dan, dan kan men rustiger betrachten. Kans kolossaal. Een duchtig groot verband. Wij kunnen hier een bijspel van samengehoorigheid ervaren. Maar ik wou dat ik wist wat er gaat gebeuren. Vriend. Ik voel niks en niemand heeft me uitgenodigd en ik sta hier voor gek. Stil maar. Heer Bommel heeft de leiding en die zal alles heus wel uitleggen. Be Bestrijden. Het monster bedoel ik. Ik, ik, ik bedoel, eh... Uh, hmm. Kijk, we gaan... Uh, we maken de ingang gewoon dicht... We gooien er grote, zware rotsblokken voor en we vullen de gaten met steden op en dan kan het monster er nooit meer uit. Aan het werk, goede lieden, eendrachtig gaan we de verschrikkelijke trotteldrom bestrijden. Weg met het monster, eendracht mag. Allemaal samen, eendrachtmaat mag. De monster is niet weg. Hij is nog steeds daar. Stop uw kleine kleiner Niet weg? Nee. Om hem weg te krijgen, moeten wij meer doen dan stenen voor zijn uitzicht stapelen. Wij zullen hem ontbinden moeten. Heer Olly vergist zich. Het ondier zit helemaal niet in de grot. Die was leeg. Ik heb het zelf gezien. Er waren alleen maar vluchtgaten. Maar ik heb wel een idee hoe ik het monster moet zoeken. Ik moet zo'n vluchtgat in. Hmm. Ik moet terug. Ik weet niet wat er allemaal op het eiland gebeurd is. Maar ik heb, ik heb rare voorgevoelens. Ben je klaar? He? He, he, he, heb je al iets tegen het monster? Zeker. Je ziet hier voor u de anti-monsterbom. Het laatste woord op het gebied van bewapening, mijn waarde. Wanneer je deze pin indrukt, gaat het klokje lopen. En na 21 seconden ontplooit de bom zich tot een parleon. en gaat pa doen. Wat gebeurt er met het monster? Dat wordt tot zijn kleinste deeltjes ontbonden. Wanneer je mijn thans even betaalt, is dit fraaie wapen uw eigendom. Uh, hier heb u een cheque. Uh, betaalbaar wanneer het monster vernietigd is. Goedemiddag. Kapitein Walrus die over de reling een sigaartje hing te roken... zag travelijn trots niet lang daarna aan boord klimmen. Wacht even, meneer. Wij gaan niet meer naar je overgehaalde eiland. Dat is afgelopen zolang die opgeblazen worm daar rond niet. Ik heb het einde van het monster in dit koffertje. Laten we nou wel wezen. Je moet me naar Trottel brengen en je zult er geen spijt van hebben. Nee, deze keer zal je lading goed zijn. Heer Bommel was na het dichten van de grot... ...op een steen neergezeten. Daar zat hij nu tevreden zijn voorhoofd af te vegen... ...en naar het dansen van de trotten te kijken. Oh, het is mooi om goed te doen. Nu heb ik weer wat geluk... ...in het leven van deze opgejaagde beestjes kunnen brengen. Vrouw, weert u nu waarigheden achter uw steen te verstoken. Dat is alles. Men moet het inner monster in de openheid brengen... ...om hem ontbinden te kunnen. Nou, mooi is dat. Met mijn eigen handen heb ik, ik, ik, ik bedoel, hebben deze trotten voorgoed een einde aan het woede van trotteldrom gemaakt. Verslagen ligt hier in zijn spelonk en u durft. Trouw! is <laughs> deze grot gepraat! De monster is niet verslaagd. In de spelonk ligt ja, gans niets! Help! De, de monster is niet verslaagd! Hij wil uit de God Help! Het, nee, het monster komt! Het breekt naar buiten. We hadden het kunnen weten. Alles vergaat, maar het monster trotteldroom wandelt in eeuwigheid. Zo is het. Maar toch is er iets vreemds. Het monster gaat verschijnen en niemand van ah. ons heeft er een voorgevoel van gehad. Je hebt gelijk. Dat komt dan natuurlijk omdat het monster niet kan verschijnen. De rotsblokken zijn natuurlijk te zwaar. Ach, de rotsblokken zijn niet zwaar genoeg. Hoe doet dat toch iets? Het monster komt. Wat hier geschiedt is ja onmogelijk. In de spelonk ligt niets. Huh? Mijn notizen kloppen niet. Of de monster klopt niet. En dit is onwetenschappelijk. Daar ligt je eiland, meneer. Dit is de allerlaatste keer. Als je er niet in slaagt die overgehaalde worm te torpederen, zal het je geld kosten. Oh, kom mee! Het, ja, kom mee! Het, het monster is, is, is gevangen! We hebben onze plicht gedaan! Weg van hier! Nee, deze vervluchting is niet richtig. Een wetenschappelijker heeft ter plicht om hier te blijven en verdere onderzoekingen te maken. Oh daar ligt de albatros. Gelukkig ik heb mijn plicht gedaan en nu kan ik rustig huiswaarts keren. Ah professor, goed dat oh. ik je tref. We kunnen het monster vernietigen met de bom die ik hier heb. Kom maar hier. Wat, wat wat bedoelt u? Het ondier is in de grot opgesloten onder mijn leiding, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, en nu wil ik naar huis. Opgesloten? Ja, ja dat wil het niet. Huh? Laten we nou wel wezen. Alles vergaat, huh? maar Trotteldrom die wandelt in de eeuwigheid. Ja. Nee, ik heb hier de anti-monsterbom. Huh? En die alleen kan een einde aan onze ellende maken. Oh. Kom maar, hier, Professor. Huh? Dan laten we de grot ontploffen. Huh? Daar komt-ie! Daar komt-ie! Daar komt-ie! goed Omdat het niet komt. Ons voorgevoel heeft ons nog nooit bedrogen. Zo, daar ben ik uit. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik ken nu het geheim van het monster. En als jullie. Daar heb je de vreemdeling weer! Nee. De grote grot is verboden. Is de... nee, dat maar... weet ik toch? Trotteldroom zal zich vreselijk vrezen. Stop! Stil nu eens even! Luister toch. Joh, ja, je bent een grote grot binnengegaan. Dat is streng verboden. Maar, dat, dat brengt omhoog. Grijp hem. Wacht. Hij moet gestraft worden. Een voorgevoel. Een voorgevoel. Een voorgevoel. een voorgevoel. een voorgevoel. een voorgevoel. Een voorgevoel. Het monster komt. Dat was te verwachten na deze belediging. Ik heb ineens een akelig voorgevoel. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat bedoelt u? Dat trotteldrom komt. Ik voel het. Er zit onheil in de lucht. Doe jij het maar. Oh, ik kan het niet. Gooi de bom. Weg met het monster. Je, Ollie. We kunnen beter ergens anders heen gaan. Trotteldrom is in aantocht. Nee, ik, ik weet het, ik weet het. Uh, Travelein Trott kreeg een voorgevoel, als je oh. begrijpt wat ik bedoel. Maar voordat hij in een gat sprong, heeft hij mij zijn anti-monsterbom anti gegeven, jonge vriend. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben niet bang. Oh, ik heb... Testen beter. Je Vrees is niet, niet, niet nodig, want in dit tasje hier zit een geweldig wapen. Eén ja, druk ik... op het palletje en binnen 21 seconden vliegt het monster de, de, de, de, de lucht. Maar het hoeft niet. Ik heb het geheim van Trotteldrom ontdekt. Toen u bij de grot bezig was, ben ik in een vluchtgat gekropen. Nou, vlucht is niet nodig. Nee, trouw maar... op je vriend en beschermen. Ditmaal klopt het. Men moet het verfahren van zo'n verschijning ganz rustig vervolgen. Nu heb ik alle factoren. Een eindige studie zal ik der monster gewiss analyseren kunnen. Opgepast! Daar is de trotsel Da Daar, da is het monster. Vlug, vlug, doe iets, ik, ik, ik moet iets doen, bedoel ik. Ik, ik, ik moet de bevolking redden. Ik sta pal. Waar is het palletje? Nee, niet doen. Geef hier, Olly. Oh, te laat. 21 seconden, dan ontploft het wapen. Er is maar één ding dat ik doen kan. Ja, ja. Ik ben mijn Ontploffing! Ach, dit verstoort mijn wetenschappelijke arbeid wederom. Ach, ach, de Donders! Dat overgehaalde monster is door die bom als een gijzer opgeblazen. Deze gevolgtrekking was niet juist. Wat kapitein Walrus zag, was het zeewater dat door de bom omhoog geworpen was en dat nu als een grote vloedgolf naar beneden kwam kletteren, precies op de kop van het monster. En vreemd genoeg sloeg het ondier daardoor in kleine stukjes uit elkaar. Wat, wat, wat, wat gebeurt er? Trotten, het monster bestaat uit trotten, kijk maar! Het, het, het monster? Ja, ik bedoel trotten, Ja. het monster bestaat uit Trotten bedoel ik, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar hoe kan dat? Wel, dat heb ik u steeds willen uitleggen. Alle vluchtgaten ja. voeren naar de grote grot ja. en wanneer de trotten een voorgevoel kregen, kwamen ze vanzelf bij elkaar. Daar verloren ze hun gezonde verstand en dromden samen tot een monster. Ja, ik begrijp het niet. Hoe kunnen ze nu voelen dat het monster komt wanneer het monster niet bestaat? Het was geen echt voorgevoel. Ze noemden het zo als ze om iets erg opgewonden raakten. Wij, wij begrijpen het niet, de meerderheid hier heeft ontdekt dat wij zelf het monster zijn, hoe kan dat, wij zijn een voorgeraakt volk, eendrachtig en eensgezind, en nu dit, hoe komen we zo gek? Hm, dat komt door al die eendracht, denk ik. Een menigte wordt altijd een monster dat er van houdt dingen kapot te gaan maken en zo. Weg met het monster. We moeten niet vluchten. We moeten het bestrijden. Is er iets? Zeker is er iets. Hou op met je geschreeuw. Er is heel erg, heel erg geen monster. We zijn het zelf. Oh, dat is sterk. Jullie zijn het zelf. Maar, maar, waarom dan? Dat, dat, is toch niet redelijk? Redelijk? Nou, daar hebben we het nou niet over. Het is een kwestie van gevoeligheid. Wij zijn zo ver voorgeraakt, dat we in vluchtholen kruipen als we opgewonden zijn. En al die holen, die komen in de grote grot uit. Dat zegt het professor tenminste. Pro, die stompus is kans geen professor. Hoor maar toe, dan zal ik u de monster wetenschappelijk verhelderen. Daar gaat het nou niet om. Hier spelen psy-traumatische neurosen, archetypen en hypercollectieve tendensen een ganz wichtige rol. Maar de trotten hadden wel andere dingen aan het hoofd. Nu ze wisten dat zij zelf het monster gevormd hadden, deden ze alles om de schade zo goed mogelijk te herstellen. Trottelnoten werden verzameld, manden werden gevuld en al spoedig kon het laden van de albatros een aanvang nemen. Het schrandere volkje begreep, dat het op zijn hoede moest zijn voor nieuwe monstervorming. Daarom hadden ze Smoristrott benoemd tot trotteldrombestrijder en hem tot dat doel meester gemaakt van de trottelse brandspuit. Intussen gaf kapitein Walrus een voedzaam feestmaal in de eetsalon van de albatros. Snerken, met spek en roggebrood. Dat wil er altijd wel in. Je hebt het vlug geklaard met je bom, meneer. Ja, wil maar. Och, ik eigenlijk niet. Eh, onderweg krijg ik een voorgevoel. En toen, eh, toen heb ik het verder moeten doen. Oh, het was een vreselijke verantwoordelijkheid. Eenzaam trad ik met de tikkende bom het monster tegemoet. Mm -hmm. <laughs> en, en daar stond de jonge vriend. Hij had ontdekt dat er geen monster bestond. Nee. En als hij die ellendige bom niet had weggegooid... zou ik met mijn reuze krachten de hele bevolking hebben uitgeroeid. Oh, proost, Tom Poes, Op je gezondheid. Nou, Geef het dan niemand die een wetenschappelijke uiteenanderzetting horen wil. Ah.